Slash banksparen. Zeker, Delta nooit. World Ticket Center. Kies makkelijk de goedkoopste vlucht die bij u past. WorldTicketCenter.nl Dit is Radio 1. 4 uur. Het NOS Journaal. Raymond Serré. Drie Egyptische oud-ministers hebben een reisverbod gekregen... en ook kunnen ze niet meer bij hun bankrekening... zo meldt de Egyptische Staatstelevisie. De ministers werden afgelopen weekend ontslagen door president Mubarak. Onder hen is de oud-minister van Binnenlandse Zaken... die over de politie en geheime diensten ging. In het centrum van Cairo gooien aanhangers en tegenstanders... van president Mubarak stenen naar elkaar. Het Egyptische leger heeft bij het Tahrirplein waarschuwingsschoten gelost. Het leger hield zich tot vandaag grotendeels afzijdig, maar nu zijn er berichten dat militairen de Mubarak-aanhangers proberen terug te dringen. Hans-Jaap Medersen, verslaggever van de Wereldomroep, doet verslag. Ik ben via een soort sluipweggetje midden op het Tachrische Rijn terechtgekomen. Um, daar staan steeds meer mensen, heb ik de indruk. En het zwaartepunt van uh, die hoeveelheid mensen ligt vooral richting de bufferzone... waar op een flyover de Mubarak mensen staan. En daar zag ik, zag ik net wat dingetjes ontploffen. Het leek meer op vuurwerk of kleine molotov cocktails. Um, ik heb schieten gehoord al eerder vandaag uh, op weg hier naartoe. Dat, dat is waarschijnlijk gewoon in de lucht geschieten geweest... van mensen die een bepaalde plek willen beschermen. Uh, dat is de spherie, is het eigen uh, staatje op het overwinningsplein in Cairo... waar het nog steeds niet duidelijk is wie uiteindelijk hier de overwinning zal behalen. De aandelenbeurs in Cairo gaat maandag waarschijnlijk weer open. Vanwege de onrust in Egypte is die beurs al tien dagen dicht... Voor de sluiting verloor de beurs in twee dagen tijd 16%. Kredietbeoordelaar Fitch heeft de waardering van Egypte op de kapitaalmarkt verlaagd. Het is het derde bureau in korte tijd dat dat doet. Daardoor wordt het voor Egypte duurder om leningen af te sluiten. Islamdeskundige Hans Janssen, die getuige was in het proces tegen PVV-leider Wilders, is niet beïnvloed door Raadzië Schalke. Dat concludeert het OM na rechercheonderzoek. Janssen was in mei vorig jaar uitgenodigd voor een etentje waar ook Schalke was. Dat was sajant omdat Schalke een van de rechters was die het OM hadden opgedragen om Wilders te vervolgen. Janssen was aan getuige die aan de kant van Wilders stond. De PVV-leider deed aangifte tegen Schalke wegens het mogelijk beïnvloeden van Janssen. Het OM zegt nu dat tijdens het diner over het proces is gesproken... maar dat Janssen niet onder druk is gezet om een andere verklaring af te leggen. Wilders liet eerder deze week weten dat die raadsheer Schalken wil oproepen als getuige, juist vanwege rol tijdens het geruchtmakende etentje. Onbekenden hebben in de Lemsterpolder in Friesland zo'n 200 klemmen voor muskusratten uit het water gehaald. Het waterschap had de klemmen nog vorige week geplaatst, waarschijnlijk zijn ze in twee keinden op de kant getrokken. Met de klemmen worden muskusratten gedood, maar op het droge werken ze niet meer. De muskusrat veroorzaakt veel schade aan dijken, zegt het waterschap. Nederland ligt onder zeeniveau en voor wat dat betreft hebben wij dijken om onze provincies en om onze meren en om onze kanalen en rivieren gelegd. En de muskusrat heeft eigenaardigheid dat hij die, dat die graag mag graven om een droge plek te bemachtigen. En daardoor verzwakken die dijken en daardoor is de kans op overstroming duidelijk aanwezig. De politie en controleurs van het waterschap gaan de klemmen beter in de gaten houden. De Franse actrice Maria Schneider is overleden. Ze is vooral bekend van haar hoofdrol in Last Tango in Paris uit 1972. In deze controversiële film was Schneider diverse keren naakt te zien... als de vriendin van Marlon Brando. Een paar jaar later speelde ze de minnares van Monique van der Ven... in de Nederlandse film Een Vrouw als Eva. Schneider kampte jarenlang met een alcohol- en drugsverslaving. Ze overleed aan de gevolgen van kanker. Maria Schneider is 58 jaar geworden. En dan het weer op wat hoge bewolking na is het grotendeels helder. De wind draait vanavond naar zuidwest en trekt flink aan. Het wordt dan een graad of drie. Vannacht is het bewolkt en regenachtig en dan loopt de temperatuur weer wat op. De wind is vrij krachtig boven land en stormachtig langs de noordwestkust. Morgen wordt een onstuimige dag met regen, veel wind en temperaturen rond de 8 graden. Nou, ah, nu verkeersinformatie. Er staat zo'n 70 kilometer aan dagelijkse files in de Randstad. Zit er nog geen opvallende tussen. Wat opvalt is de lange file net over de grens op de E19 Breda richting Antwerpen. Daar staat het vast tussen Meer en sint in het Goor over 15 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd met een aantal vrachtwagens en er is maar één rijstrook open. Verkeer vanuit Rotterdam onderweg naar Antwerpen en Gent kan beter omrijden. Vanaf knoopend Klaverpolder over de A17, A58 en de A4.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 Dit is Radio 1, VPRO, Villa VPRO, Tessel Blok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom terug bij Villa VPRO... Het is zes minuten over vier. Wij gaan zometeen praten in ons panel Klinkende Munt... met drie gasten hier in de studio. Danny Mekic, hij is internetondernemer. Hartelijk welkom. Wim Dick, oud-topman van KPN en oud-staatssecretaris D66. Was dat? Wist het waarschijnlijk nog. Althans de partij. Ook welkom. En Joop Schippers, hij is hoogleraar... arbeids- en emancipatie-economie verbonden aan de Universiteit van Utrecht. Maar we gaan eerst terug naar Cairo, naar Rick Delhaas. Rick, hallo, ja. op het Tariaplein. Uh, is het verder uit de hand aan het lopen? Nou, uh, die uh, anti-Mubarak hebben dus een enorme terreinwinst uh, uh, gemaakt. Ja. Die zijn tot aan het Hilton Hotel helemaal gegaan. En ook aan de andere kant hebben ze een aantal viaducten op dat andere plein... Uh, waar ik even de naam van kwijt ben, uh, ja, zeg maar, uh, bezet. Uh, ze zijn misschien een beetje overstretched op het moment. Uh, en nu is uh, op, op, op die plek, bij het Hilton, daar is het leven. ...weer tussen gekomen en heeft een aantal keren in de lucht geschoten. Aha. Met zware wapens of met lichten? Nou, ik, ik dacht dat er ook een zwaar wapen tussen zat... ...maar in ieder geval met lichte wapens. Maar er waren, was ook een salvo met behoorlijk zwaar uh, geschud. Heeft dat een dempende werking, die aanwezigheid weer van dat leger? Nee, ik denk dat je toch echt uh, grote vragen bij de rol van het leger ook moet stellen. Uh, ze maken wel erg veel uh, moeite met een... Keuze te maken, aan welke kant ze nu staan. En ik krijg toch ook alsmaar berichten dat zij uh, ja, mensen tegenhouden om hier naartoe te komen, ook arrestaties uh, maken. Dus ja, kijk, uh, de uh, leger, althans de topmensen van het leger, hebben natuurlijk ook enorme belangen in de Egyptische economie. Ja, ja. Uh, Jan-Jaap Melis, de verslaggever, die is daar ook. Jan-Jaap, waar ben jij? Uh, ja, Handje op, mee... sorry, waar ja, ben jij? Ja, ook, al zijn we hier, ook al vliegen de kogels hier uh, door de lucht. Ik uh, sta in de frontlinie ook van uh, die gevechten. Hm. Ik was eigenlijk, in, ik zou, zou kunnen zeggen de bufferzone. Ik heb net één dode naar binnen gebracht zien worden. We zijn hier mobiele klinieken op het terrein van de demonstranten. Waar mensen in witte jassen, doktoren of, of ja, als ze echt dokter zijn, dan mag je nog niet afvragen, maar... Ze behandelen de gewonden. Ik heb uh, drie gewonden gezien die met schotwonden waren. Ook. Dus uh, of dat nou uh, kogels zijn die van het leger zijn afgetwaald. Of dat het dus, zij zeggen zelf trouwens dat het is van mensen in burger die geschoten hebben en, en ze suggereren dat dat dan mensen van de veiligheidsdiensten zijn. Hm. Ze hebben, uh, de demonstranten maken ook arrestanten. Uh, die brengen ze dan binnen. en. Die worden dan geslagen door, door allerlei mensen, maar tegelijkertijd... Nou wie, uh, uh, uh, hans Jab wie... die zeggen dat ze dat niet moeten doen. Wie arresteert wie? Demonstranten ja? tegen Mubarak arresteren Mubarak aanhangen. Juist. Oh. Ze maken een soort kruisgevangen. En die brengen ze dan in hun eigen vrijstaartje het Tahrirplein. zo kun je het zien. Mm, ja. En, en, en dan worden ze geslagen ook wel, maar dan willen anderen Zeker als de journalisten toekijken, er zijn er weer een paar hier binnen... Uh, dan, dan, nee, dat moeten wij niet doen, zeggen ze dan. Wij moeten een vreedzame indruk maken. Ah, nou goed, natuurlijk, het maakt allemaal niet zo'n hele vreedzame indruk. Al, al dagen niet. Um, maar dat is het laatste eigenlijk wat hier gebeurt. Nu, op het moment is even rustig, inderdaad, wat Rick ook zei... Het leger staat er een beetje na, uh, tussen. En uh, ik vergeleek het al soms met. Uh, het lijken wel uitsmijters uit een kroeg. die uh, tussen twee vechten te komen. Maar denken: van ja, ik wil ze eigenlijk allebei ooit nog wel weer terugzien in deze bar. Dus laat ik maar niet te veel ingrijpen. Maar ze kunnen het is... zich waarschijnlijk niet permitteren. om niet uiteindelijk één kant te kiezen? Nee, het is heel moeilijk natuurlijk. Het, het leger uh, een soort neutraliteit uh, te handhaven. Uh, in de hoop dat er een, een oplossing op hoger niveau komt, waarbij het leger weer op een normale manier door kan in dit land. Zonder dat er uh, kijk in de politiediensten, stel je voor dat er een machtswisseling uh, al heel snel komt. Want er zijn toch een boel mensen in de politiediensten, hè, de geheime diensten, kunnen toch vrezen voor hun baan, waarschijnlijk. Ja, oké, okay, Hansjaap. Hansjaap Melis, uh, zeer bedankt. Rick ook bedankt. En we horen jullie vast later in andere bulletins. Dankjewel. En wij praten verder in ons panel klinkende munt... met zoals al aangekondigd Joop Schippers, Wim Dick en Danny Mekic. Laten we maar even toch bij Egypte blijven. Uh, dit soort uh, vreselijke taferelen, onrusten, revolutieachtige uh, uh, uh, tonelen... hebben natuurlijk ook altijd invloed op de economie van een land... en ook op de landen die uh, economisch weer afhankelijk zijn... of in elk geval handel drijven met. Uh, het land ligt plat als het gaat om de beurs, als het gaat om internet. Banken, banken de, alles. alle financiële instellingen liggen, liggen plat. En wat betekent dat eigenlijk voor onze export? Wij hebben daar in 2009, dat was een bene crisisjaar... bijna een miljard, 900 nog wat uh, miljoen, naartoe geëxporteerd. Maar dit dik. Wat betekent dat eigenlijk voor ons? Nou, dat is mooi. Als je kijkt naar het totale exportgetal van 350 miljard... valt dat natuurlijk een beetje weg. Oh, ja. Dus uh, het, het is niet zo dat als het... Ik, ik gun dat geen enkele ondernemer in, in, van Nederland in Egypte dat dat, dat, dat dat zou gebeuren. Maar als het gebeurt is dat voor de nationale economie nou niet iets waarvan we zeggen nou, heb, nou hebben we echt een levensgroot probleem. Ja. Maar het is natuurlijk een heel groot land met uh, de potentie als ze erin zouden slagen. En dan moet je, zijn we wel even heel eind voorbij waar we vandaag zitten. Uh, in slagen om hun economie op orde te krijgen en de verdeling van inkomen, want dat is natuurlijk een van de klachten van de demonstranten tegen Mubarak. Uh, het geld zit bij een kleine kliek... in er is natuurlijk weer veel landen in Afrika, helaas zo. En, en, en de rest is, is, is vreselijk arm. En, en heel veel mensen... want het zijn 83 miljoen mensen. Ik weet de getallen niet uit mijn hoofd... maar ik denk mm. dat daarvan drie kwart... Uh, uh, onder elke acceptabel regent zit... en een heel groot deel straatarm is. Ja. Als dat zouden kunnen oplossen als ze dat opgelost hadden in de afgelopen 30 jaar onder Mubarak... was er nou helemaal niks aan de hand geweest. Maar als ze dat kunnen oplossen, dan wordt het voor ons een heel interessante markt. Want we hebben een heel redelijke relatie met Egypte... Mm -hmm. en we zouden zeker aan de bak kunnen komen. Ja. Um, als alles plat ligt, ja, wat betekent dat op dit moment? Uh, uh, erg goed uitkijken. Als je de spullen hebt zitten er goed op passen... en als je het overweegt om er iets <tus> toe te sturen... Ja. zal het nu niet meevallen in je geld te krijgen. Dus dan zou ik toch even een weekje wachten. Kijk, en wat natuurlijk uh, heel interessant is om te, te zien... Iets? is dat uh, er zijn heel veel mensen op straat te vinden. Er gebeurt van alles en nog wat op straat eigenlijk. Dat is eigenlijk ook de enige plek waar je nog terecht kunt... als je met andere mensen van gedachten wilt wisselen over wat er gebeurt. Want de mobiele telefoonnetwerken liggen plat. Je kunt het internet niet bereiken. Het is bijna onmogelijk om ja, als Egyptenaar op je normale manier het leven te leiden. Dus mensen worden eigenlijk ook wel deze situatie ingeduwd. Je moet wel de straat op als je iemand wilt spreken over wat er gaande is. Nou ja, en als je allemaal mensen hoort schreeuwen van, uh, prot oh, en, en protesteren... is het natuurlijk heel makkelijk om daarin mee te gaan. En ik vind het zeer ernstig dat dat gebeurt. En ik vind het ook echt, uh, echt heel erg... dat we vanuit de Europese Unie niet zeggen van... luister eens, je kunt anno 2011 niet meer mensen van van gsm en internet verstoten, zet dat weer aan. Hm. Want er is geen enkele reden om het, om het uit te schakelen. De angst is natuurlijk dat mensen zich beter kunnen groeperen via internet. Ja. Uh, om heel eerlijk te zijn, zijn we volgens mij dat stadium inmiddels voorbij. Uh, de groeperingen zijn er al. En ik zou juist zeggen, probeer nou de mensen die het meest twijfelen... over deze demonstraties, laat die mensen nou gewoon in huis gaan... en gewoon hun ding doen. Hm. Maar nee, die worden nu straat opgejaagd. Gelukkig heeft Google een mogelijkheid geïntroduceerd... om wel verbinding te maken met internet. Uh, en access vooral ook. Je kunt namelijk met een analoge telefoonlijn... Weer gaan inbellen. Dus je ziet dat er die mensen zijn ja, die op een Allemaal hele ouderwetse, manier... ouderwetse telefoonlijn van vroeger. Ja. Ze hebben geen Backeliet. modems, maar het, het, in theorie kan het. Iets vertrouwen, ja. ja. Ja. maar dan nou ja. Maar nog even wat, wat, wat bredere ja. economische gevolgen. Ja, ja. Uh, als je het over het ja. Midden-Oosten hebt, ja. dan zeg je olie. In hoeverre is uh, olie of gasprijs natuurlijk, als er daar mot ontstaat... Uh, gaat dat altijd enorm schommelen en, en, en doen. Maar in hoeverre is Egypte belangrijk? Het Suezkanaal natuurlijk, als het gaat om, om, om olievoorziening. Dat is point. Ja, Egypte heeft natuurlijk een belangrijke doorvoerrol. En ja, politiek is, is Egypte vooral ook heel erg belangrijk. Ik bedoel, Egypte is dertig uh, jaar lang een, nou ja, toch een beetje een steunpilaar geweest voor Amerika. Voor stabiele, uh, min of meer stabiele verhoudingen. Ook stabiele verhoudingen ten opzichte van Israël in het, uh, het Midden-Oosten. Um, en als uh, Egypte, ja, laat ik zeggen, als daar roerige tijden aanbreken... dan heeft dat heel makkelijk, en dat zie je nu in feite mm -hmm. ook al gebeuren... een soort domino-effect op een heleboel landen daaromheen... En, uh, ja, in het algemeen, hoewel dus, uh, bedoel, uit, uh, historisch bekend is dat democratie uh, de meeste welvaart oplevert, uh, is de transitieperiode naar een democratie toe bepaald niet een periode waarin uh, bedrijven erg geneigd zijn om te investeren. Bedoel, wat dat betreft uh, kun je beter een stevige dictator in het zadel hebben. En het feit dat dus, uh, nou ja, ik zeggen Egypte er nu zo voor staat als het ervoor staat. Mm -hmm. Dat betekent dat die mensen nog door een enorme zure appel heen zullen ja. moeten. Uh, voordat ze weer aan betere tijden zullen kunnen ja. komen. Okay, maar dat is nog... Maar allemaal intern, hè? Ja, maar wat wel ja, bemoedigend willen. is, ja, en wat, wat in ieder geval bemoedigend is, is dat je nog een zekere samenhang ziet binnen de bevolking. We hadden het natuurlijk veel erger kunnen treffen als er twee, drie of vier echt geïsoleerde groepen waren ontstaan... die echt tegenstrijdige belangen hadden. Je ziet ja. de laatste dagen dat er een soort van tweestrijd gaande is. Maar de vraag is in hoeverre die, die tweede groep die erbij gekomen is... nou een hele grote groep van de bevolking vertegenwoordigt. En daar ben ik in ieder geval blij om. Want ze zullen dus sneller, als dit voorbij is, de draad op kunnen pakken... dan wanneer je als bevolking onderling nog een ruzie uit moet vechten. Ja, dus ja. niet zoals in Irak, waar groepen heel, heel stevig tegenover elkaar staan. Althans vooralsnog niet. En dat nee, is natuurlijk dat ook is natuurlijk een beetje een punt. Je weet niet hoe het er over een week bij ligt. Nee. Wim Dick? Ja, moet ik oppassen. Want Dan is het ook van ja, je moet de straat over contact. Op straat doe je natuurlijk geen zaken. Uh, dat lijkt me niet zo verstandig. Uh, ik, ik denk niet dat wat wij zien nu mm -hmm. op de buis wat we horen met onze actieve en zich wagende correspondenten... dat dat meteen exemplaar is voor wat men in Egypte denkt. Ik zei net, het gaat over meer dan 80 miljoen mensen. Ja. En een heel groot deel neemt dus geen deel aan wat we nu hier zien. Mm -hmm. Dat het symptomatisch is voor de totale structuur... denk ik dat het antwoord op ja is. Maar er is nog veel weer mee te denken. En ik denk dat die rol van het leger... en ik ben het met wat net een van de correspondenten zei... Ja. niet zo heel erg eens. Um, het leger heeft in eerste instantie... Gedaan wat het beloofde aan de demonstranten. Als jullie hier rustig houden, dan zullen wij ons niet bewegen. Mm -hmm. Dat hebben ze gedaan. Het lijkt erop dat het regime een smerig trucje uitgehaald heeft en zegt van wij sturen een steltje provocateurs tussen, mm -hmm. ja. dan komt er herrie. En als er herrie komt, dan zet dan het, het leger. Het leger in. Da, nee, ja. dan zetten ze het niet in. Dan kan het leger niet anders doen. Okay. Die kunnen moeilijk daar op hun tank zitten kijken en zeggen nou, nou gooi ze dat gebouw in elkaar ja. en nou, nou, nou daar, daar weer in een buisje. Nou ja. okay. Dit is gewoon dat logisch. Die doen. hebben geen keus. Mag ik nog heel als het even... zo is, moeten ze iets doen? Heel ja. eventjes proberen terug te gaan naar iets wat met economie te maken heeft. Dat dus doe. maar een, idee, een ideetje. Nog even het huurskanaal. Daar wordt altijd heel erg uh, penagers over gedaan. Van, oh, dat weet je, dat, dat is heilig. Het Zuidskanaal is toch wel eens eerder. In, de, in 67, ja. meen ik. Een Eén aantal derde, jaren dicht, een dicht derde geweest. Een derde van de wereldtransport. Ja. En niet alleen olie. Een mm. derde van de wereld gaat nog altijd op het zuurskanaal. Ja. Je ja. kunt je maar nu afvragen, toch... waarom zijn we zo dom geweest? Om wat om te gaan. De... 30... Nee, nee, om, om, ja. om in die dertig jaar niet, niet beter te kijken naar een alternatief. Misschien een leiding met een boogje eromheen. Of zo. Ik ja. weet ja. nog niet of dat kan. hoe erg is de wereldeconomie geraakt toen na de zesde oorlog was het, Forst. denk ik. Of, ja, toen fors. acht jaar lang of een aantal jaren lang... dat Suïles dicht is geweest. Maar waarom ja, zou het eigenlijk afsluiten? Iedereen zegt als nee, afgesloten was maar nog waarom zou dat dus, gebeuren? Nee, maar je, de verontstelling is... en dat is, dat is de angst, die ook gevoed door waar, waar Tesla op doelt. Hm? de angst, als er genoeg rommel is... Ja. zou er ook wel eens een heet hoofd op het idee kunnen komen om. Ja. Dan hebben we een lief, levensgeldprobleem. Ik ben het met je eens. De kans hm. dat dat echt gebeurt is gelukkig niet zo heel erg groot. Maar wie, wie wint daarbij om dat te doen? Joop, hey, nou, iemand, die Iemand, van van iemand van die, die, die iedereen voor zijn voeten wil lopen. Oh. En die hebben we af en toe. Gewoon wel zo zooien. Zeg, jo Joop Schippers, wat ben ik nou afvragen. Er zijn altijd mensen nu die denken... hé, hey, er is een mooie crisis daar in dat Egypte. Dus kijk kijken of ik daar wat aan kan verdienen. Hoe nou, zou je, er je daarvan kunnen profiteren? Nou oh ja, laat ik zeggen, je kunt natuurlijk op allerlei uh, beurzen en goederen enzovoort speculeren. Ik bedoel, als je denkt van het gaat daar allemaal nog heel erg uit de hand lopen, bedoel, dan uh, weet je dat over, uh, over een week of twee weken de olieprijs omhoog gaat. Ik bedoel, en daar kun je ja. op speculeren. Ik bedoel, en zo zijn er natuurlijk nog wel, me, nog wel meer dingen. Ik bedoel, je ziet ja. dat zodra ergens in de wereld crisis is, dat er dan op bepaalde markten uh, prijzen van grondstoffen omhoog gaan. Uh, je ja, moet een aandelen Shell kopen nou dan, eigenlijk. Nou ja, dat weet ik niet of dat, of dat, nu, zo, of dat nu zo nuttig is. Maar ik bedoel, dat soort dingen dat zou je, dat zou ja. je kunnen. Maar het kan ook natuurlijk, als, de, als, de, als er het conflict uitdijkt. Ja. Is, is, is het voor wapenhandelaren ook weer interessant geworden. Ja, ja, ja, dus je kunt daar een heleboel vervelende dingen bij bedenken. waar sommige mensen veel aan geld van kunnen verdienen. Ja, maar dit Kijk, en, en bovenal, uh, Danny, die bevolking slot, is gewoon ontzettend dit, onzeker. Uh, op dit moment van, uh, hoe ziet onze toekomst eruit? En het is ja. gewoon bekend dat als mensen zich onzeker voelen, zijn ze veel vatbaarder ja. voor welke mm -hmm. invloed uh, van wie dan ook. Ja. Uh, het is dus echt de vraag van, wie gaat daar nu naartoe en probeert gewoon een slaatje te slaan? En het kan heel makkelijk, want mensen zijn op zoek naar hoop. Dus als iedereen die hoop kan bieden. Nou dat, dat kun je doen door uh, met aandelen wat uh, dingen te doen. maar ook door feitelijk daarheen te gaan. die maakt dus een kans om daar uh, om, om nu een slaatje uit te slaan. En onze boontjes worden duurder. om maar eens even iets heel rampzaligs ja, te noemen. Ik moet er niet aan denken. op de termijnmarkt ja. van de Spersiebonen gaan zitten. He? Zo is het. <laughs> Oké, okay, laten we. Uh, dit is allemaal speculatie. Laten we naar uh, de huizenmarkt gaan hier. In eigen Over land. speculatie hè? gesproken. <laughs> ja, er speelt nogal wat. Um, er is een aantal maatregelen genomen, althans voorgesteld. Uh, de autoriteit financiële mededinging wil dat... Uh, de hypotheekmarkten, zeg ik. Ik ja. zeg het verkeerd, markten. Wil dat uh, hypotheken in zeven jaar tijd, meen ik... voor hoeveel afgelost worden? 50%, 50, 50 helft, afgelost worden. Ja. Nee, in 30 jaar? Uh, nee, dat is wat de banken voorstellen. Okay. De banken zijn het er niet mee eens, hè? Die autoriteit zegt, zorg nou dat uh, de mensen kunnen een hypotheek krijgen... die worden gewoon verplicht om in zeven jaar 50% af te betalen. Banken vinden dat veel te ver gaan die zeggen, laat in dertig jaar... Hoeveel wel 50%? Ook 50. Of 50. Of 50. Ja. Ja. Maar in zeven jaar is dat, dat, dat, dat klinkt ook uh, irrealistisch. Wie kan dat, dat uh, betalen, je Schippers? Nee, dat is tamelijk draconisch. Maar dat zou, dat zou kunnen op het moment dat mensen eerst weer gaan sparen voordat ze een huis gaan kopen. En dus ja. geen hypotheek meer zouden moeten nemen over het totale bedrag van, uh, van de koopsom. Maar dat zou op zich ja. een systeem zijn ja. waar uiteindelijk uh, de Nederlandse economie, de huizen, bezitters enzovoort, allemaal het beste mee uit zijn. Ja. Maar ja, voordat je zover bent en voordat je mensen ertoe gebracht hebt ze weer gaan sparen in plaats van lenen, dan zijn we nog wel weer even een generatie verder. Dat hebben we probleem niet gehad. Precies, maar het is in die zin ook een soort van kip en het ei verhaal We zijn nou eenmaal gewend van, hey, je wilt een huis kopen, prachtig, nou, geen cent op de bank. Uh, dus je gaat naar je bank toe en die zegt, nou, weet je wat, je wilt het hele bedrag, nou, oké, okay, je kan tot 110% gaan winnen, wat extra wordt dan gevraagd. Um, en dan kun je een contract tekenen en dan krijg je dat geld mee. Er is maar één manier om ervoor te zorgen dat we vanaf vanaf in de toekomst permanent met eigen geld, of in ieder geval voor een groter gedeelte met eigen geld huizen gaan kopen. En dat is gewoon door te zeggen het moet vanaf nu. En ja, ja. de huizenmarkt zal daar heel heftig op reageren. En dan gaat het een en ander gebeuren met de huizenprijzen. Maar ik zie even niet hoe we dat anders mm -hmm. op een structurele manier kunnen doen. Je kunt het stimuleren, maar wat je dan zult zien is dat de mensen met meer geld, de rijkeren, ja. zullen daarvan profiteren. En mensen zonder geld willen alsnog het hele bedrag dus als hypotheek. je het wil doen, dan moet je dat gelijk uh, dwingend invoeren. Ja, ik ben er geen voorstander niet? van. Want mijn huis uh, zal minder waard ja. worden. Maar als ja, dit moet gewoon een keer gebeuren, want ja, is mm -hmm. dat zo? Zo, no, uh, Wim Dick, zullen de prijzen in elkaar donderen? Als je dit doet, wel, ja. Maar, maar de, de, blijkbaar maar, is er maar, geen andere mogelijkheid heb, volgens meneer mee. Tot nu toe hebben alle goede ideeën om hier iets aan te doen... zijn afgestuurd op het feit dat niemand durft als eerste ja. te zeggen... laten we de, de Nederlandse huizenmarkt eens dus even overhoop gooien... Ja. En, en kijken wat er gebeurt. Ja. Ja. Ik bedoel, uh, je ja. hoeft gelijk. Ja. Ga maar sparen, betekken. mensen. Ja. Maar, maar deden ze dat... Dan hadden we deze hele discussie niet. Want dan was het probleem natuurlijk niet. Als iedereen gewoon spaart en voor alles. Dan gaat het niet alleen over huizen. Voor waar hij een investering wil doen. Zorg dat hij eerst het geld heeft. Dan hadden we een totaal andere economie. En dan valt het hier nog mee. Het is een land waar de grijze economie 40% is. Dus dan is het anders. Maar ik denk dat wat Danny voorstelt... Voorlopig ook een buitengewoon chaotisch beeld gaat maar goed, opleveren. Wat, is, er, is het zonder chaos en pijn te doen? Jawel, jawel. een aantal dingen heel geleidelijk. Ja, je kunt het heel geleidelijk doen. En dan ja, duurt maar, het pijn maar, nog een maar, beetje langer. Maar dan is, is die maar per, per, dan, per jaar minder. Maar ropen we dan niet constant achter de feiten aan? Want we zijn al jarenlang. Ik ben nog niet zo oud zoals jullie weten. Maar ik herinner me echt gewoon al heel 14, lang dat hè? deze discussie mm -hmm. uh, gevoerd wordt. En dan ja. denk ik, nou, ik zit nu uh, misschien, uh, nou ik ben nu 24, dus ik ben, ga nu inmiddels een klein, klein tijdje mee. Er is gewoon niks veranderd. In al nee, die tijd is er niks veranderd. Dus we kunnen wel zeggen, ja, kleine stapjes. Die jeugd is ongeduldig, vind ik. <laughs> nou, dat is, is me goed ook, want dat houdt de rest wakker. Ja. Maar uh, Dus ik ben daar erg voor dat die jeugd ongeduldig is. Uh, en en, en uh, Osaka zegt: Die worden dan wat rustiger. Maar dat is. Uh, je, je, je zult iets aan de huizenmarkt moeten doen, daar zijn we het okay. over eens. Maar nou, er, dus er zijn allerlei bewegingjes op die, vooral als het om die hypotheken gaat. Het wordt aan de ene kant veel moeilijker gemaakt om een hypotheek te krijgen, zeker een tophypotheek. Je moet sneller af gaan lossen. Nu is er een voorstel uh, dat zegt. Geef ook hypotheek aan mensen die geen vaste baan hebben... want dat worden er steeds meer in Nederland, die flexwerkers. Ja. Dus geef ook uitzendkrachten, ja. flexwerkers, de mogelijkheid... om toegang te krijgen tot een hypotheek. Dat, en dat, is, heel verstandig. Denken, dat ja? is heel verstandig, want als je ja, heel. constateert... dat een groot deel van de bevolking die kant uitgaat... dan kun je niet zeggen, nou, die doen dan niet meer mee. Mm -hmm. nee. Dat is onzin. Maar ik wilde heel even Joop Schiebers de kans geven... om uh, ja. daar zijn gedachten over te laten schijnen. Flexwerkers moeten ook in aanmerking kunnen komen voor een hypotheek. En dan niet een, een lager gewoon voor, zoals ook mensen met een vast contract, hetzelfde. Als aan de ene kant gezegd wordt dat de arbeidsmarkt flexibeler moet worden... en mensen gaan daarin mee, bedrijven gaan daarin mee... Ik bedoel, dan moet je aan de andere kant ook zorgen als overheid... dat uh, er vo ja, voldoende voorwaarden zijn dat mensen ook op die manier kunnen leven. Exact. En dat betekent dus dat je bijvoorbeeld in de sfeer van uh, een soort uh, hypotheekgarantiefonds... om maar eens even iets te noemen... Uh, dat je dan moet zorgen dat mensen die vanwege het feit dat ze zo'n flexibele baan hebben... en dan bij spreken een tijdje even geen baan hebben... Mm -hmm. dat die dan niet gelijk hun huis uit moeten, want dan krijg je Amerikaanse toestanden... Mm -hmm. En dat is het soort voorziening wat je moet treffen. Wil je inderdaad mensen ook zover krijgen dat ze akkoord gaan... met bijvoorbeeld een kortere WW-duur met flexibelere arbeidsvoorwaarden. Maar dus die fonds... twee hangen heel erg ja. met elkaar samen. Maar zo'n garantiefonds bestaat toch al? Niet de, in deze zin. Maar niet, niet voor, niet voor niet dit soort voor deze Niet voor deze groep. Nee. Maar wie, wie zou dat moeten instellen? Want als banken zeggen, daar hebben we helemaal geen zin in. We gaan die risico's niet lopen. Er ja, dus zal de staat dat moeten doen. Banken zullen ook moeten erkennen dat er een verschuiving, een demografische verschuiving aan de gang is. In de, in de arbeidsparticipatie. En je kunt niet dat negeren. En zeggen, nou ja, dat geeft niet. Dan wordt dat groepje maar kleiner waar wij zaken mee doen. Dat kan natuurlijk niet. Dat kan een maar bank volgens, zich ook niet veroorloven. Het is dadelijk nee. ook een derde van hun klanten. Precies. Ja, maar volgens nog verschuiven ze niet, toch? Ah, als je wel. gaat onderhandelen, dan begin je natuurlijk met de roepen dat dat geen optie is. Ja. He, maar nou, het, ja. is dat, dat is net veemarkt. Ja, ja koel ja, kost ja. zoveel. Ja, ja maar ik, ik, wil, ik wil maar dat bieden en dan wordt het natuurlijk eventjes voordat de handje klap is. Dat is hier natuurlijk ook zo. Ja. Als de banken zeggen, meteen zeggen: oh, goed idee, doen we. Dan ja. hebben ze het probleem nog niet opgelost. Nou kunnen ze eerst aan, aan, aan de oplossing van het problemen werken en geven op een gegeven moment toe. Danny? Nou kijk, banken handelen in risico's. Ja. En de reden waarom dit een issue is, want ik, ik, toen ik hoorde dat ze het over gingen hebben vandaag, dacht ik van ja, het is eigenlijk stom dat die groep in Nederland eigenlijk altijd al zo'n benarde positie heeft gehad als het gaat om het verkrijgen van een hypotheek. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de onzekere achtergrond van ZZP'ers, van flexwerkers. En een bank wil geen risico dragen. Dus om terug te komen, Gerp, jouw vraag, van wie zou dat moeten ja. doen? Hadden ze zich dat maar eens eerder ja. bedacht. Ja. Uh, ja, maar wie zou dat moeten doen? Ik denk dus niet dat de bank het gaan doen. Want nee. de banken zien het doorgaans niet als hun core business om zeg maar, risico's waar ze niet heel veel geld aan kunnen verdienen, om die af te dichten. Dit is een signaal wat wij, ik sluit me helemaal aan bij de andere gasten... wij moeten zeggen, iedereen in Nederland moet in principe in aanmerking kunnen komen voor een hypotheek. Ik heb een eigen bedrijf. Als zelfstandig ondernemer moet je vijf jaar lang je winstcijfers laten zien. Dan pak het gemiddelde. Dus als je een enorme groei hebt meegemaakt de laatste vier jaar en het eerste jaar deed je niks... dan zie je het enorm naar beneden getrokken worden. En dat is niet eerlijk. En ik denk dat we er heel verstandig aan gaan doen om op zoek te gaan naar oplossingen. Ja, Joop Schippers, de bezuinigingen die gaan een beetje doortikken, he, mm -hmm. doordreunen. Schetsen ze een beeld. Is het erger dan gedacht of valt het reuze mee? Nou, ik moest sterker geleden demonstreren op het Binnenhof in Toga de tegen oh, de bezuinigingen. Nou, nou dat, oh, ja. dat laat ik zeggen, dat moest ik niet. Maar ik vond wel dat ik dat aan mijn stand verplicht was. Heb je het meegelopen? Ja, ja, ik heb meegelopen. Het was, het was prachtig. We was allebei een unieke, unieke happening. De dag daarvoor mocht ik bij Kruispunt van de RKK iets zeggen over de bezuiniging op de WSW. Wat natuurlijk ook heel erg is. En misschien nog wel veel erger. Erker omdat het mensen ja. veel harder treft. Mm -hmm. uh, dan. Uh, nou ja, laat ik zeggen. Uh, studenten. Ik bedoel, die kunnen misschien toch wel. die 3000 euro extra betalen. Um, en uh, van de week heb ik een petitie getekend. tegen bezuinigingen in het uh, speciaal. en aangepast onderwijs. Mm -hmm. Nou, je ziet dus dat er op al die terreinen. dingen aan het gebeuren zijn. En je ziet ook. Uh, dat er toch een heleboel dingen aan het gebeuren zijn. waarvan ik denk, van ja. maar eigenlijk is dat toch een beetje het paard achter de wagen ja. Ik bedoel, dat is met het bezuinigen op onderwijs. Dat is bezuinigen op bijvoorbeeld de WSW. Speciaal onderwijs, met name die laatste twee categorieën. Daar zie je dus als je mensen die voorzieningen afpakt... Uh, als bij wijze van spreken mensen niet meer in de WSW... Uh, iets kunnen doen wat bij hun capaciteiten past... dan komen ze dus thuis te zitten. Maar ze kunnen vaak niet alleen thuis Heel zitten. En dan moet er dus zorg bijgeleverd bij worden. Ja. Aan, aan Wim Dik en, en ook aan Denny. Het is dan wel het laatste. Ik meen me toch te herinneren dat ook dit kabinet zei, Maar op onderwijs gaan we natuurlijk niet bezuinigen. Ja. Dat zou het stomste zijn... De mens kan doen, want dat juist is de ja. Het is ongeveer één nou ja, wat wat van de mensen. Een van de vervelende maken. dingen, daar zijn we het dus kamerbreed over eens. Er zijn een paar kampioenen, maar iedereen vindt dat we het onderwijs. Als we roepen kenniseconomie, als we roepen mm -hmm. dat we achterliggen en dat we dat in moeten halen, notabene, dan zou je zeggen: dan moet je dus daar de inspanningen intensiveren in plaats van verminderen is dus bezuinigen op het onderwijs een van de domste dingen die we kunnen doen. Het vervelende is, als je op, als je het kabinet bent... iedereen die door een bezuiniging <coughs> wordt getroffen... zegt dat die bezuiniging een geweldig idee vindt, behalve bij hem. Ja, natuurlijk. Er is dat is hier verhaal. natuurlijk ook zo. Maar dat geldt, denk ik, voor heel veel dingen. Maar net niet voor het onderwijs. Ik ben het overigens over de WSW met uh, Joop Eens. Maar onderwijs, dat hmm. kan niet. En, en, en als je, wij moeten als Nederland vooruit. Ik pak eventjes plaats voor Tim Overdiek van de oh, Radio okay, okay, ja. Danny, uh, uh, laatste twintig seconden. laatste twintig seconden, nou, ik... Ik ben het ermee eens uh, wat er eigenlijk gezegd werd. Maar wat gebeurt er nu in het onderwijs? Ik vind dat we gewoon een keer even duidelijk moeten zeggen wat ze nou aan het doen zijn in Den Haag. De komende jaren wordt er bezuinigd. En daarna gaat er jaarlijks meer geld naartoe dan nu het geval is. En hoe komt dat? Omdat we in Nederland echt zo'n concessiecultuur hebben. Iedereen wil meer, maar op een andere manier. En als je dat met elkaar vermenigvuldigt of de lijnen doortrekt, dan kom je dus op een nou ja, natte tosti uit. En daar natte we tosti. Een natte tosti. En die moet je niet Fables opeten. Dat last words van de ja. klinkende munt van vandaag. De natte tosti. Danny iets, hartelijk bedankt. En Wim Dick, hartelijk bedankt. En Joop Schip ook. Blijf luisteren naar deze zender, want zometeen na het nieuws het Radio 1 Journaal, onder andere gepresenteerd door Tim Overdiek. Met Tim. natuurlijk heel veel binnenlands nieuws, maar het gaat vooral om Egypte. Mm. Uh, heel actueel op dit moment uh, een hoop gedonde jagen in de straten van Cairo. We hebben drie verslaggevers die met indringende ooggetuigenverslagen zullen gaan komen. We spreken met inwoners in de hoofdstad. Uh, we praten ook wat breder over de regio, die toch een beetje al dan niet aan het bibberen is geslagen. Kortom, we staan midden in het verhaal van gisteren, van vandaag, maar ook ongetwijfeld van morgen. Na de de hoofdpunten van het nieuws door Raymond Serré. Radio 1, het NOS-journaal. In het centrum van Cairo zijn tegenstanders van president Mubarak... door de bufferzone van het leger gebroken. Bij gevechten tussen de aanhangers en tegenstanders van Mubarak... zijn tientallen gewonden en zeker één doden gevallen. Het Egyptische leger loste waarschuwingsschoten bij het Tagheerplein. Eerder waren er berichten dat militairen de Mubarak-aanhangers probeerden terug te dringen... maar het leger lijkt zich nu grotendeels afzijdig te houden. Volgens persbureau Reuters dringen de aanhangers van Mubarak hotels binnen op zoek naar journalisten. Veel journalisten van Nederlandse media zijn verhuisd naar een hotel op grotere afstand van het centrum van Cairo. Buitenlandse journalisten op en rond het Tahrirplein zijn vandaag mishandeld door Mubarak aanhangers. Meneer en meester Pieter van Vollenhoven heeft zware kritiek... op de manier waarop zijn opvolger bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid is aangesteld. De nieuwe voorzitter, Thiebejauwstra, is door het kabinet benoemd. Van Vollehoven wil dat de raad zelf een belangrijke stem krijgt... bij het benoemen van een nieuwe voorzitter. Alleen dan is de onafhankelijkheid van de Onderzoeksraad gewaarborgd... al dus van Vollenhoven. De Franse actrice Maria Schneider is overleden. Zij is vooral bekend van haar hoofdrol in Last Tango in Paris in in, uit 1972... In deze spraakmakende film was Schneider diverse keren naakt te zien... als de vriendin van Marlon Brando. De actrice kampte jarenlang met een alcohol- en een drugsverslaving. Maria Schneider is 58 jaar geworden. En dan het weer.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 De verkeersinformatie Er staat in totaal 130 kilometer aan file. Dat is gemiddeld voor dit tijdstip. Wat opvalt is de lange file net over de grens op de E19 Breda richting Antwerpen. Er staat tussen Loenhout en Sint-Joppen-het-Goor 14 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd met een aantal vrachtwagens en er is maar één rijstrook open. Verkeer vanuit Rotterdam kan beter omrijden via Roosendaal en Bergen op Zoom over de A17, A58 en de A4.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 NOS Radio 1 Journal met Tim Overdijk en Lucella Carrasso. Goedemiddag. Uiteraard ook de komende uren volop nieuws over de situatie in Cairo. Tegenstanders van Mubarak kozen het afgelopen half uur de aanval. Het is lastig werken voor de verslaggevers te plaatsen. Vandaar de oproep aan de luisteraar. Wat wilt u weten over journalistiek in dit soort tijden? Reageer ik dan via Twitter. ons account apenstaart NOS Radio 1. Uh, uw vragen en reacties later in deze uitzending. En collega's van Mubarak in de regio hebben ook de handen vol aan protesten in hun land. Dat moeten we ook niet uit het oog verliezen. Na vijf uur kijken we hoe het gaat in landen als Jemen en Syrië. En los van al dat heftige wereldnieuws hebben we ook aandacht... voor de eerste beelden die zijn gemaakt van een chimpansee. Die wordt geconfronteerd met het overlijden van haar kind. Het Radio 1-journaal is het tot half zeven vanavond. Natuurlijk eerst Egypte. Nog altijd chaos, agressie en angst in het centrum van Cairo. Correspondent Sander van Hoorn. Sander, het lijkt steeds meer een, een stadsoorlog te worden. Is dat ook jouw indruk? Nou, in elk geval rond het Targierplein, waar uh, de laatste, laat ik zeggen, twee uur uh, steeds heftiger geworden is. Daarvoor was het uh, onwaarschijnlijk oh, heel rustig. Je zag wel groepjes aankomen, maar nu is het echt weer volop los. Een half uur geleden hoorde ik weer geweervuur. Nou ja, dat kan nog uh, zijn: het leger wat in de lucht schiet. Uh, het was ook automatisch geweervuur. En voor zover mij bekend is dat niet iets wat uh, de demonstranten op het plein bezitten. Dus dat zouden dan automatisch de Pro-Mubarak-aanhangers moeten zijn. Dus het lijkt, nu de zon hieronder gaat, dat men zich opmaakt voor opnieuw een avond uh, gevechten rond het Agriereplein. Het opmerkelijke is alleen wel dat in de buitenwijken van Cairo, over de wijken aan de rand van het centrum, dat het daar uh, eigenlijk vooral stil is. Daar nog geen straatgevechten, daar vooral mensen die nog altijd maar van... ...pure ellende zelf de straat te beschermen... ...omdat de politie nog steeds maar sporadisch op straat te vinden is. Zeg en Sander, gisteren kregen we de indruk dat het de aanhangers van Mubarak waren... ...die de confrontatie zochten. Dat, dat zag je ook op allerlei beelden. Nu begreep ja. ik dat het afgelopen half uur het, het ook de tegenstanders van Mubarak waren... ...een aantal in ieder geval, die, die zelf de aanval zochten. Je bedoelt de, de, de voorstanders of de tegenstanders nee, van Nee, sorry. De, de, de tegenstanders van Mubarak... die zich tot nu toe steeds uh, he, hielden als rustige je, demonstranten. Die, die, dat gevecht rond het Tariërplein, dat verscherpt zich natuurlijk. Het is het symbool geworden van de revolutie. De mensen die daar op zitten, die willen dat verdedigen. En ik zag vandaag ook dat ze barricades hadden opgeworpen. En dan moet je uh, dus niet uh, daar iets heel serieus bij voorstellen. De, golfplaten en hout wat ze ergens vandaan hadden gesleept. En daarvoor hadden ze... Uh, rijen met vuil neergelegd. En ik, ik vroeg me af wat daar nou de bedoeling van was. Maar pas toen ik er overheen liep en heel moeilijk moest stappen omdat je anders op je plaat gaat, toen bedacht ik van ja, zelfs dat wordt nu gebruikt als verdedigingslinie. En dat soort barrières hebben we het dus over. Het stelt allemaal niks voor. En de berichten op dit moment zijn ook al dat die barrières op, de, op dit moment doorbroken worden. Ja, dat wil zeggen dat het leger daar dan ook niks aan doet? Nou, dat weet ik niet. Want het leger is wel vandaag uh, heeft versterking aangevoerd, manschappen, want Eigenlijk tot nu toe was het vooral uh, uh, tanks en de mannen die uh, die tanks bemanden. Nu uh, zie je wat meer personeel aangevoerd worden. Tanks hebben zich ook verplaatst. En ze lijken nog altijd tussen de partijen in te staan. Maar ja, je zag gisteravond dat dat uh, dweilen is met de kraan open. En de demonstranten die nu al die tijd op dat plein zitten, hè? hoe komen die aan hun spullen? Nou ja, dat zag je vandaag heel duidelijk. Uh, zeker in de loop van de middag... Zo vanaf het begin van de middag waren er steeds meer mensen op de been. Pro-Mubarak-aanhangers natuurlijk, die gewapend met knuppels en messen en zwaarden naar het plein toe kwamen. Maar ook de uh, tegenstanders van Mubarak, die kwamen hun uh, broeders op het plein steun en voorraden bezorgen. Uh, and, uh, how, how was it last night on the square? Ik was daar, ik zag het bloed. Ik denk dat this man... Mubarak. ...should be, should go and should be on trial. Noale Sadawi, een uh, schrijfster die ik gisteren ook al tegenkwam. Een beroemde Egyptische schrijfster, 80 jaar. En ze gaat weer vannacht. I was about to be knocked by a horse. I was about to lose my eye by a, by a stone. Ik heb het bloed gezien vannacht. Ik heb, uh, was zelf bijna omver gereden door een paard. was bijna mijn oog kwijt. Maar u bent dus niet bang om vandaag te gaan, want er berichten zijn alweer van de knokploegen... Uh, die in aantocht zijn met messen en stokken. But still you're going to do. You're not afraid? Ik ben niet bang. Egypte was dood sinds Sadat, dus so als we dood zijn, zijn we, we niet bang. We moeten daar naartoe gaan. We moeten de revolutie verdedigen. En we zijn al dood sinds Sadat. En dat is dus sinds Mubarak aan de macht kwam. Sinds die tijd, 30 jaar lang, zijn we al dood. Yes. Kill the people there in your home. That Mubarak is killing the people. There, the Egyptian people there. Yeah. By his soldiers, by his police. De mevrouw komt met een grote witte tas aan. Hier zitten medicijnen in. En zegt ze. Pleisters zie ik inderdaad verband. Hij killing de mensen daar. De dame guy. Hij killing onze mensen. Mubarak. Yes. Ze vermoorden ons. Hij vermoordt ons. Mubarak vermoordt ons. Dat zijn mensen. Tussen de barricades op dit moment uh, de platen en de rijen met vuil aan de ene kant. En om me heen beginnen de mensen de barricades alweer te betrekken. Het is rond het middaguur. Het ziet eruit alsof het weer net zo gaat als gisteravond, dat hier de stenen over en weer gaan vliegen. En die haat ten opzichte van de buitenlandse media, die uh, komt voor een deel misschien door de Egyptische televisie. Daarop wordt uitgezonden dat de Joden op het midden van het plein zitten. En dat de buitenlandse media allemaal leugens verspreiden over de regering Mubarak. Nou ja, dat lukt dus niet meer het plein op. Ga weg, ga weg zegt een uh, man ik hou van Mubarak en jullie de media jullie verspreiden allemaal leugens dus u bent voor Mubarak ja ja en ik kom inmiddels wat meer mensen bijstaan. het lijkt niet alsof die nee als antwoord gaat accepteren die groep mannen die had op een gegeven moment een jonge vrouw te grazen... maar die bleek Egyptisch en werd door vrienden ontzet. Even later spreek ik haar. Ze worden betaald, zegt ze, om hier te komen. Ze zien eruit alsof ze in de slagerij werken. Even later merken we voor de tweede keer... dat pro-Mubarak-aanhangers ons niet lief vinden... Met veel duw en trekwerk ontsnappen we aan een woedende menigte. Het Egyptisch leger stond erbij en keken naar. Vlak voordat de zon ondergaat is het een tijdje rustig geweest. Maar opnieuw klinkt er nu geweervuur. Dat zouden nog de militairen kunnen zijn die in de lucht schieten. Dat hebben we de afgelopen dagen gezien. Maar ook weer, net zoals midden in de nacht, automatisch geweervuur. De geur opnieuw van rook. Het is weer begonnen. Sander van Horen, dan gaan we door naar uh, het Tagrierplein waar uh, Hans-Jaap Melissen is. En Hans-Jaap, jij beschreef dat nog niet zo heel lang geleden als de frontlinie. Hoe is dat nu? Ja, daar sta ik eigenlijk nog steeds. Um, en uh, ja, de, de bufferzone, ik wil hier spreken over de voormalige bufferzone... tussen de uh, demonstranten en de Mubarak-aanhangers. Want ja, die is ingenomen door de demonstranten. Uh, alleen, daar zijn zware gevechten geleverd. Ik heb één dode naar binnen gebracht zien worden... Een uh, aantal gewonden die eentje voeden uit zijn nek. Uh, uh, bij sommigen was het uh, waar de kogel uh, gaten. Um, en er, is, er is geschoten, onduidelijk precies allemaal door wie. Uh, en op dit moment, onder applaus zelfs eventjes van de demonstranten, verplaatst het leger zich weer meer in die, die bufferzone in, om uh, plekken in te nemen waar de demonstranten zo ver zijn gekomen. Uh, voor de rest doen ze niet veel meer dan uh, toekijken. Ook nu hier een soort grote openlucht moskee dienst aan de gang is... Uh, want de zon gaat onder. En uh, in, weer in de andere zijstraat een aantal jonge mannen verdwenen is... om daar weer uh, Mubarak-aanhangers tegen te houden. Dus wordt worden geslagen op de hek en geroepen van ze komen nu vanaf deze kant. En dan stuimen ze die straat in. Even over die geweerschoten, um, Hans-Jaap. Um, er zijn wat tegenstrijdige berichten. Uh, wordt er nou gewoon in de lucht geschoten of wordt er ook gericht op mensen uh, geschoten? Nou, nou, Er is sowieso uh, gedeeltelijk in de lucht geschoten. Dat heb ik zelf kunnen constateren, dat ik je ook horen vaak wel. Um, uh, maar de mensen die binnen zijn gebracht, daar is het nog steeds onduidelijk van uh, met welke kogel die geraakt zijn. We weten zelf uh, dat het is gedaan door mannen in burger die een wapen bij zich hadden... En, en, ja, kijk, het is wel een soort straatoorlog-propaganda. Uh, iedereen wijst natuurlijk meteen als er iets misgaat naar de andere kant... Uh... Ik kan niet bewijzen dat het niet een vervaalde kogel is geweest via uh, achterkertjes of zo. Ja. Dus dat, het is hier ook echt een grote chaos. En er zijn veel meer mensen gekomen op dit plein. Uh, veel meer demonstranten dan zeker afgelostend. Uh, en, en die komen allemaal binnen via sluipwegen... waarbij ze Mubarak-aanhangers proberen te vermijden. Het is dezelfde manier waarop ik hier ook ben binnengekomen. Als jij zegt het leger staat toe te kijken, um, neemt dan niet het ongeduld toe bij demonstranten? Dat ze denken van hé, hey, wij, wij hebben die Bescherming nodig of er moet wat gebeuren? Nou ja, ze zijn wel uh, ze zijn ontzettend vastberaden eigenlijk dat ze het op deze manier gaan redden. Dat is opmerkelijk ook. Uh, ze, ze hebben een soort eigen maatschappij hier uh, gemaakt een ziekenhuisje en uh, de water uh, eten wordt binnengebracht. En, uh, ze doen heel vriendelijk tegen die uh, militairen applaus. Ze uh, dus, dus verder reden. En, uh, eigenlijk voelen ze zich denk ik wel een beetje beschermd door die militairen. Uh, en wat je ook zag de demonstranten maken krijgsgevangen. Die, die, die, in die, die, die vlucht naar voren hebben ze ook allerlei mensen gegrepen uh, en mee naar binnen gebracht. En die werden dan zwaar geslagen ook wel, maar er werd ook weer geroepen van dat moeten wij niet doen. Wij moeten uh, op een normale manier krijgsgevangenen maken. Die werden soms overgedragen aan uh, de militairen. En die, ja, waar die, dan, die, die nemen ze mee op het terrein van het Egyptisch Museum. En uh, dan kan ik verder niet meer zien wat daarmee gebeurt. Maar uh, op het moment is het dus even rustig. Heel veel mensen zijn dus nu aan het bidden. En, en er worden wat tanks en panzerwagens opgekomen. En hoe zit het, Hans Jaap, met jouw situatie? Want Al Arabia televisiezender, meldt dat aanhouders van Mubarak... Uh, hotels in Cairo hebben bestormd op zoek naar buitenlandse journalisten. We hebben eerder vandaag verhalen gehoord over journalisten... die op straat zijn aangevallen, uit taxi uh, ook gesleurd om, om aan te vallen. Nu jij daar staat, hoe word jij bejegend? Nou, hier ben ik eigenlijk gewoon veilig. Althans, als, uh, als ik niet dicht bij de stenen is sta. Um, maar hier komen, uh, was problematisch. Uh, Dankzij een collega van de Arabische afdeling van de Wereld, toen die eerst eens gaan kijken van hoe welke route ik zou kunnen lopen om de Mubarak mensen te vermijden, ben ik uh, hier veilig gekomen. Die heeft mij opgehaald dat ik op de hoek bleef wachten en zei ja, deze route snel doen en dan gingen we naar binnen. Maar. Uh, ik heb nu een beetje een dilemma, omdat wij ook nu berichten horen dat journalisten uit hotels zijn gehaald door de politie. Precies. Uh, heel, uh, ja, heel veel journalisten zitten hier trouwens. Zou ik heel formeel kunnen doen, hè? Wij, wij zitten hier vaak zonder journalistenvisie, maar gewoon op een toeristisch visum. En uh, wat komt u te doen? Ja, piramides bekijken, dat gaat niemand meer geloven. Dus, dus mijn dilemma is nu, ja, ik, zolang ik op dit plein blijf, kan ik hier, zeker in Egypte zijn, ga ik eraf. af, ja, dan kan ik nog Mubarak aanhaars tegenkomen en... Uh, ik weet niet of ik de politie aantref in een van de twee hotels waar ik zit. Want ik heb inmiddels mijn uh, lot een beetje verdeeld school. Ja, nou, er worden geen namen van hotels genoemd. Maar uh, zodra we die weten, laten we jou dat natuurlijk ook horen. Hans-Jaap Melissen van uh, af het plein in Cairo. Hier in studio, Mustafa Oebi, uh, uh, Midden-Oosten deskundige vanzelfsprekend. Uh, het opjagen van journalisten wat we horen, is dat het onderdeel van het patroon wat je nu ziet... Ja, nou ja, dit is in ieder geval een, een patroon. wat uh, zich verspreidt over journalisten. aan de ene kant. maar ook gewoon de, de tegenstanders van Mubarak. aan de andere kant. Dus de. de uh, laat ik zeggen, de, de, de intimidatie. Uh, hierbij is natuurlijk een, speelt een belangrijke rol. Want daar gaat het natuurlijk ook die. pro-Mubarak-aanhangers, want het zijn het toch vooral. Uh, degene die nu de mensen intimideren. Die hebben gewoon tot tactie, als tactiek om, ja, om, om, om de journalisten te intimideren. Omdat zij denken dat, uh, ja, dat er negatief bericht wordt over, over het regime. En uh, nou ja, uh, dat is niet op zich niet zo onlogisch als je de geschiedenis uh, kent van, van hoe er geopereerd wordt in zo'n uh, zo land als Egypte. En er zijn dus uh, volgens de berichten pro-Mubarak uh, mensen die bestormen hotels om journalisten te zoeken. Hans Jaap zegt ook politie is daarmee bezig. Is dat dan als de politie dat doet om ze te beschermen... of is het misschien dat ze geen potterkijkers willen bij wat nog komen gaat? Ik moet je voorstellen, Ik bedoel, het regime heeft de zaak totaal niet onder controle. Voorheen was het dat als je het land inging, dat, zoals Hans-Jaap ook zei... dan had je gewoon een journalistenvisum en dan wist, uh, de, wisten de autoriteiten precies wat je ging doen... en je had ook begeleiders bij je. Nu is dat totaal niet aan de orde. Nu kunnen de journalisten dus, dus voor zover dat het mogelijk is vrij uh, uh, berichten over de situatie... Dus uh, ja, dat, is, dat ziet het, het, het regime niet, dat ziet de, de autoriteiten niet. Dus in die zin moeten ze op een bepaalde manier ingrijpen. Desnoods mensen intimideren, journalisten intimideren. We zagen dinsdag die enorme demonstratie die in een gemoedelijke sfeer zich voltrok. Gisteren zagen we de grimmigheden, de, de Vandaag Dachten we eigenlijk dat het leger een rol zou gaan spelen. Dat is niet gebeurd. Nee, dat is niet gebeurd. En in de eerste instantie dachten wij van nou eigenlijk de rol van het leger is op dit moment zeker te prijzen. Want ze zijn neutraal, ze grijpen niet, ze, ze schieten niet op mensen, ze, ze slaan de mensen niet uh, uh, helemaal uh, in elkaar. Maar uh, gisteren zag je heel duidelijk dat de, in ieder geval de tegenstanders van, van het regime eigenlijk niet erg blij waren met, het, met die rol van het leger zich afzijdig houden. Omdat daarmee nou ja, de, de aanhangers eh, vrij spel hadden... Om, ja, om mensen in elkaar te slaan te mishandelen. Om, eh, nou ja, om mensen echt werkelijke angst aan te jagen. En eh, iedereen gaat ervan uit dat dat waarschijnlijk ook heel bewust is gebeurd. Namelijk eh, eh, het leger zich afzijdig houden. Mensen eh, intimideren, mensen angst aanjagen. Zodat er in ieder geval die plein eh, vanzelf althans de mensenmassa, verdwijnt uit, uit angst. Dat ze zo bang raken dat ze niet langer op die Tahrirplein blijven. Dat is, dat is de strategie, maar het wordt het leger wel kwalijk genomen... dat ze niet hebben ingrepen. Omgekeerd krijg je ook niet de indruk dat het leger nu ingrijpt... nu uh, tegenstanders van Mubarak zelf het initiatief nemen... En, en de aanhangers van Mubarak te lijf gaan. Nou ja, wat, wat ik verwacht... Mijn, wat mijn inschatting is namelijk dat het leger... in ieder geval de, uh, hetzij morgen, hetzij overmorgen... De situatie zo zat is dat ze zeggen van nou ja, eigenlijk kunnen wij niemands veiligheid garanderen. Uh, het plein moet leeg. Uh, mooi, jullie hebben je, je, je stem laten horen, jullie hebben gedemonstreerd. Het is niet klaar, dat hoor je ook in de verschillende verklaringen van het, van het leger. Gisteren al zei het, zei het leger van nou jongens, het is mooi geweest. De premier heeft het vandaag nog eens een keertje herhaald. Kortom, alles duidt erop dat men, dat het regime en ook het leger min of meer aanstal te maken om een einde te maken aan deze. Uh, nou aan ja, deze demonstratie de vraag is of dat vreedzaam gaat gebeuren. Ja, en krijg je de indruk dat Mubarak nou nog aan de touwtjes trekt? Mijn indruk is dat Mubarak feitelijk niet aan de touwtjes trekt. Hij is uh, min of meer buitenspel, Hoeveel hij nog steeds het gezicht is van het regime. Ik denk dat nu vooral de macht in handen ligt van het leger... en met name de top van het leger. Je moet een onderscheid maken tussen laat ik zeggen, de, uh, nou ja, de, de gewone officieren, de soldaten... en de top van het leger. De top van het leger heeft feitelijk nu de macht... En ja, Mubarak ja, die heeft nu even de tijd. Er wordt nu in ieder geval gekeken hoe men een, een fatsoenlijke uh, uitgang kan bieden... Voor, uh, voor de huidige president. Mustafa Oekbi. Later deze uitzending natuurlijk nog meer over de situatie in Egypte. En straks schakelen we met Groningen... waar minister Verhagen steun probeert te krijgen voor het ondergronds opslaan van CO2. De verkeersinformatie krijgt u van Wijnand Zwaan. Dus deze spits veel vertraging op de A20 richting Gouda. Na een ongeluk bij Moordrecht staat 7 kilometer file, maar de weg is wel weer vrij. En de file op de A67 valt op van Eindhoven naar Venlo. Er staat tussen de afrit Liesel en de afrit Helden 3 kilometer. Na een ongeluk met een vrachtwagen is daar één rijstrook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carrasso en Tim Overdik. En hey Gerrit Hielstra, goedemiddag. Wat me opval, opviel vandaag, Gerrit, onderweg hier naar, naar Hilversum... is dat het nogal platgezegd stinkt op het platteland. De boeren hebben afscheid genomen van de winter. Dat klopt, vanaf uh, 1 februari mogen ze weer mest uitrijden. En dat is ook massaal gedaan, want ja, dat kan uh, ook weer. Dat stinkt toch niet, stinkt jongens? Natuurlijk. Ja, zeker. <laughs> Nou Gerrit, jij komt van een boerderij, daar ben je opgegroeid. Is er geen bevroren ondergrond meer? De, de winter zit er een beetje op? Nou, de vorst is eigenlijk wel uit, uh, uit de grond. Of de winter er helemaal op zit, dat durf ik nog niet te zeggen. Maar het is wel zo dat bij dit, uh, bij dit soort weer wat we vandaag hadden... Dan, dan begin je toch wel een beetje aan het voorjaar te denken. Want ja, de knopjes die uh, beginnen al een beetje dikker te worden... en hierna al wat uh, krokussen boven de grond. Sneeuwklokjes. Sneeuwklakjes zijn natuurlijk al lang. Die oh. beginnen in januari vaak al boven de grond te komen. Daarom heet ze ook sneeuwklokjes. Goed, dat is een klein beetje goed nieuws. Het gaat wel waaien, begrijp ik. Heel hard waaien. Ja, we krijgen veel wind de komende dagen. Dus het wordt echt onstuimig voorjaarsweer. Uh, dat begint eigenlijk vanavond en vannacht al. Er kunnen ook zware windstoten bij voorkomen. Vooral aan de kust vanavond en vannacht. Dan is het morgenochtend eventjes wat rustiger. Maar dan morgenmiddag en dan ook in de nacht na nou, zaterdag... dan wakker de wind weer aan... En dan krijgen we aan de kust opnieuw een stormachtige wind... en dan eigenlijk in het hele land kans op zware windstoten... van zo'n 80 of 90 kilometer per uur. Dus het wordt echt een onstuimige ja, periode van zo'n uh, twee uitmalen. Onstuimig? Onstuimig. Doe het voor. Ger, dank je. We hebben natuurlijk Barendrecht gehad met de protesten tegen de ondergrondse opslag van CO2. Nu is er protest in Groningen te horen. Onze verslaggever Menno Reemeyer is daar. Hij staat voor het provinciehuis waar minister Verhagen probeert de tegenstanders te overtuigen van het nut van de ondergrondse CO2-opslag. Menno, eh, het plan ging van tafel in Barendrecht eh, door die protesten uit de bevolking. Te weinig draagvlak. Hoe schat jij het in Groningen in? Ja, dat is lastig. Ook hier protest. Uh, Laat zich ook horen, lieten zich vandaag eigenlijk de hele dag horen. Eerst in, in Leek, uh, waar een aantal dorpen in de omgeving uh, dat gasten eronder krijgen... die CO2 onder hun krijgen, uh, waar de mensen niet blij mee zijn. Hier natuurlijk ook weer op het provinciehuis. Daarom wordt ook heel veel gesproken. Minister Van Haag heeft er echt een dag voor uitgetrokken om met alle betrokkenen te praten. Eerst in Leek, nu op het provinciehuis met uh, eerst maar eens de milieugroepen... de tegenstanders, zeg maar, milieugroepen en bewoners. Nou, die kwamen een uurtje geleden naar buiten. Wij hebben me voorgesteld dat wij uh, graag een uh, oprecht open maatschappelijke discussie willen... om het nationale probleem ook nationaal aan te pakken, niet alleen in het noorden. Maar dat daarvoor wel eerst het experiment in Noord-Nederland van tafel moet... om het vertrouwen terug te krijgen dat er ook een open gesprek... een, een, uh, hoe heet het, een uh, transparant. transparant gesprek ja. mogelijk is. Maar de, eigenlijk de kernvraag vandaag is... heeft u me natuurlijk van kunnen overtuigen dat het hier niet moet komen? Ik, uh, ik, heb, um, uh, ik heb goede hoop dat hij begrijpt dat het hier niet moet komen. Maar hij heeft niet gezegd van nou... Ik begrijp uw bezwaren, we gaan het ergens anders doen. Hij heeft wel gezegd dat hij voor de verkiezingen uh, uh, daarop terug wil komen. Dus want voor hij, 2 maart? Ja, want we hebben aangegeven dat we dat experiment niet willen... en dat hij er verstandig aan zou doen om dat voor de verkiezingen duidelijk te maken. Ja, dus voor 2 maart moet hij dat uh, duidelijk maken. Hij heeft er zelf ook haast mee hoor. Voor mei moet hij een beslissing nemen... wil het hele project nog in aanmerking komen voor Europese subsidies. En heeft hij wel mensen op wie hij kan rekenen? Zijn er wel voorstanders in Groningen voor hem? Ja, als je het hebt over subsidies, Europese subsidies, betekent grote zakken geld. En natuurlijk het bedrijfsleven dat meteen denkt, hé, daar liggen kansen. Eh, Groningen blijft natuurlijk een moeilijk economisch gebied. En het bedrijfsleven ziet gewoon, eh, gewoon kansen met zo'n eh, opslag. Luister maar eens naar Cor Zeideveld. Hij is van de Kamer van Koophandel eh, in het Noorden en eh, van de samenwerkende bedrijven in de Eemsdelta. Daar ben ik van overtuigd dat als dat allemaal proefondervindelijk vastgesteld wordt dat het kan en dat het veilig is, dan zou dit een hele goede mogelijkheid en een hele grote kans voor Groningen zijn. Niet alleen aan het pure geld verdienen aan de opslag, maar ook aan de kennisverwerving die we over de hele wereld zouden kunnen exporteren. Ja. En wat hebben de mensen eraan die hier wonen? Nou, daarom zeg ik, er moet wel wat aan de noordelijke strijkstok blijven hangen. En het moet niet zo zijn dat het allemaal naar Den Haag gaat. Nee, dus de, gewoon de voorzieningen hier in de provincie zouden op een hoge pijl kunnen komen door het geld wat verdiend wordt. Absoluut. Je zou dus nog een keer een soort gasbron aan kunnen boren... maar nu gaat hij onder de grond en plaats dat hij eruit komt. Ja, ja er wordt een, een oude frustratie nog even aangestipt door Korsheideveld. En dat heeft natuurlijk alles te maken met enorme hoeveelheden gas... die hier zijn weggepompt, voor veel geld zijn verkocht. Maar waar de Noordelingen van vinden dat ze er in materieel opzicht... weinig van hebben teruggezien. Twee kampen dus, bedrijfsleven voor, bewoners, milieugroepen tegen. En de tegenstanders hebben vooral problemen met de veiligheid. Is het wel veilig? In Barendrecht leiden... Dat tot heftige discussies en emotionele tafereelen. Die hebben we vandaag nog niet gezien. Um, maar we gaan horen hoe uh, de minister zijn oor heeft laten hangen naar de Groningers. Hij wil graag draagvlak, maar uh, is het protest hevig genoeg om hem ervan overtuigen om hier uh, geen proef te doen met die uh, ondergrondse opslag van CO2? En loopt hij Zometeen de hele in dag? De persconferentie trouwens, ja, om loopt... vijf uur. Te... Sorry, om Lucia. vijf uur. Persconferentie van hem. Loopt ja. hij de hele dag hoffelijk te glimlachen? Um, dat, dat kan hij heel erg goed uh, en, en, en dat doet hij ook... maar hij neemt het uitermate uh, serieus uh, en uh, zeker uh, wat de mensen hier uh, naar voren brengen. Menno Reemeyer, later wellicht meer dus van die persconferentie van Maxime Verhagen. En vanzelfsprekend nog veel meer nieuws vanuit Cairo, maar ook vanuit diverse hoofdsteden. Want daar wordt de druk opgevoerd op president Mubarak vanuit Spanje, bijvoorbeeld waar Zapatero zegt wij willen zo snel mogelijk democratie. Merkel zegt de aanvallen op demonstranten moeten stoppen. En president Medvedev vanuit Moskou die roept Mubarak op om deze crisis vreedzaam en op een legale manier te beëindigen. En vanuit Washington wordt gezegd de komende 24 tot 48 uur worden cruciaal. Tot dan 5 uur. Ranking de nieuws. Dit is het nieuws van de dag. 3. Er zijn miljarden nodig om de schade te kunnen herstellen. Die is ontstaan als gevolg van de orkaan. 2. Roosentaal had geen contact met Iraanse ambtgenoten. Ranking de Nieuws. Nu op nummer 1. Ik zit al vrij lang in deze business van uh, crisisverslaggeving en dergelijke. Maar dit, dit is me nog nooit overkomen. Stem ook op het nieuws van de dag. Ga naar radio1.nl. Vanavond de uitslag van Ranking de Nieuws van Vandaag.